Uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Lang niet alle slachtoffers van mensenhandel zijn in beeld bij hulpinstanties. Volgens de Nationaal Rapporteur Mensenhandel is slechts één op de vijf slachtoffers bekend. Mensen die tot prostitutie worden gedwongen werken steeds vaker thuis of in hotels. En daar zijn ze minder goed zichtbaar voor politie en hulpinstanties. Geschat wordt dat er in Nederland elk jaar tussen de vijf en zevenduizend vrouwen, mannen en kinderen slachtoffer worden van mensenhandel. Het stadhuis van Haarlem is sinds vandaag nog zwaarder beveiligd. Volgens het Haarlems Dagblad is de personeelsingang, die eerder alleen werd bewaakt, nu afgesloten. Ook de fietsenstalling voor het personeel mag niet meer worden gebruikt. Verder zijn de vergaderzalen nu beveiligd met een elektronisch toegangssysteem. Burgemeester Wiene wordt al langere tijd bedreigd. Ondernemer Marcel Boekhorn wil Warehuis Hema kopen. Hij heeft een overeenkomst gesloten met de huidige eigenaar... het Britse Line Capital. Daarin staat dat hij het Warehuis inclusief schulden overneemt. Sinds vorig jaar zomer was het Warehuis op zoek naar een nieuwe eigenaar... maar die zoektocht verliep moeizaam. Onder meer vanwege discussie met de franchise-nemers over de webopbrengsten. Boekhorn zou met hen nieuwe afspraken hebben gemaakt. Minister Hoekstra zegt zijn bezoek aan Saoedi-Arabië definitief af. Hij zou volgende week een investeerdersconferentie in de hoofdstad Riyadh bezoeken. Maar dat gaat niet door vanwege de zaak Khashoggi. Eerder noemde Hoekstra de berichten over de verdwijning van de Saoedische journalist Khashoggi al zeer verontrustend. Overheden in verschillende Europese landen zijn jarenlang tientallen miljarden misgelopen door belastingfraude. En die werd gepleegd door bankiers, handelaren en beleggingsfondsen. Dat blijkt uit onderzoek van een internationaal journalistiek samenwerkingsproject, waaraan ook het Nederlandse follow the money meedeed. De fraudeurs opereerden vooral vanuit Londen en vorderden de dividendbelasting terug, terwijl ze daar geen recht op hadden. Het weer vrij zonnig en overal droog. Het is minder zacht dan de laatste tijd, gemiddeld 17 graden. Morgen en in het weekend verandert er weinig.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu ZFM luncht. En daar ging eventjes wat mis door. Het is het tweede uur van CFM Lunch, hier op CFM Zandvoort 106.9 FM. Het ritme van Zandvoort, voor -F -F en ja, Dolly, ja. wat gaan we het uh, tweede uur doen? Nou, ik zat te denken, want uh, we hebben nog een paar jarigen... en daar uh, heb ik er uh, twee uit, uitgezocht. Toch niet je afkoper, wat? toch? Jaap Koper heeft nog geen singeltje uitgebracht. Oh, dus Jaap anders Koper had hij hem ook op jarig. zeker gedraaid. Ja, Jaap Koper is jarig. Daar mogen we straks wel even een lang zal zijn leven voor draaien. <lacht> heb je ook niet? Ja. <lacht> Hippadabippura, gefeliciteerd Jaap. Ja, en uh, vanavond heeft hij weer een prachtuitzending uitzending van uh, Alternative FM van 8 tot 10. En in die uitzending is volgens mij, als ik goed ben geïnformeerd en ik heb het goed te onthouden... De zanger van Alaska vanavond te gast. Met live muziek. Dus uh, live muziek. Nou. Dus uh, stem af, hè, straks. Ja. Goed. We gaan denk ik toch nog maar even naar de artiest in het licht. Zeker. Ik weten. heb twee prachtige dames uh, klaarstaan. Die staan te trappelen op de gang. Ik zal ze zo binnenlaten. Om uh, een, een van hun uh, mooie liedjes te zingen. Komen ze, artiest in het licht. Artiest. En het licht... Συρώμου στέλνα ένα, δύο και τρία και τέσσερα παιδιά Που φτάνουν στο λιμάνι ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά Πως θα θέλω έχω ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά Που σαν θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβέντες για χάρη του πηρία Όσο κι αν ψάξω δε βρίσκω άλλο λιμάνι τρόλη να μ' έχει κάνει όσο το πήρε αγώ Όταν βραδιάζει τραγούδια μάρα και τις πένιας του αλλάζει γέμιζει από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 dat ik niet heb. Het was een mooie stolen mooie, mijn vijf, mijn vijf, mijn handen, mijn vijf, mijn handen, mijn vijf. Ik heb een radicale rost, mijn man is afgekocht, mijn naam is tot aan tra Sotto il o potan vrate iasi, tragudi a che ti spegne sto alasi, e avvisi a probedi. En dat was het uh, artiest in het licht. Nee hoor, nee. ga nog even door. Oh. Artiest in het licht. Yookie doe, je nog van ons? Altijd met ons drieën, dat is toch zo'n klus. Samen op zijn knieën, om de beurt een kus. Met z'n drieën naar de film gezellig, arm in arm. Met z'n drieën in een club voor tuin, dat is zo lekker warm. Wij doen samen met één vrijer, hij heet Nico, Nico. Nico, Nico, Nico, hou je nog van ons, jouw kinder, hou je nog van ons? Altijd met ons drieën, dat is zo gezellig, in het voorjaar gaan we trouwen, ja dat doen we stellig. Wij zijn allebei het wit, alle twee de bruid, maar de bruidegom kwam in paniek, hij kneep er tussenuit. Wij ik samen, zonder vrijer, weg is Nico, Nico. Ik heb genoeg van jullie twee, je krijgt allebei de bond. Ach, Nico, Nico, Nico, Nico, houdt niet meer van ons. Joekie, houdt niet meer van ons. Joekie, houdt niet meer van ons. Joekie, houdt niet, hou niet meer van ons. Wat een lekkere kus was dat aan het einde. Dolly. Een lekkere kus, ja, ja, ja. Wat een plopper, hè? Ja, zo'n Dolly Zoen zo. Het is toch wat? Ja, ja, ja. Nee, u luisterde naar tweejarigen uh, van vandaag. En uh, wat u net hoorde, dat was. Uh, wij doen samen met een vrijer. Hij heet Niki Nicky Meijer. Oh nee, Nico Meijer. Sorry, Nico Meijer. Sorry hoor. <laughs> Ik zeg het en jij kopt hem erin. Ja, nou, ja, kop hem erin. Dan ben ik even van me apropos. Dan zie ik het zo voor me. Jij zegt: Wat hoor ik nou? Hoor ik niet Meijer. Nee, het was Nico Meijer. En dan ga ik: Oh, wat erg. Sorry hoor, burgemeester. Nou, um, Loes Luca hoorde u met dat nummer. En Loes Luca is vandaag jarig, want ze is geboren in Rotterdam op 18 oktober 1953. En uh, haar volledige... Deze vandaag is, is uh, pensioengerechtigd geworden, hè, geloof ik zo'n beetje. Uh, ja, geloof ik wel. Ja, 65 jaar zeg. Maar, maar die gaat nog wel ja. even door, hoor. Oh, die stopt niet. Nee, die stopt niet. En ze is geboren onder de naam Louise Diana Wilhelmina Katharina Luca. Ja, de roepnaam is natuurlijk Loes. Ze is een Nederlandse actrice en comedienne... die bekend is van onder meer Nenet Elé ZZ. Dat was trouwens een giller. Dat kan ik dan uit eigen ervaring vertellen. Want dat was zo'n beetje het eerste wat ze uh, deed. Toen was ze nog niet bekend in Nederland. Dat was in Amsterdam in een, een groot restaurant. En daar was een speciale avond waar je kon dineren. En daar traden op Nenet Ele Zezet. Um, je zat daar dan aan die tafel. Je werd bediend. En nou ja, goed, er stond dus zo'n zo band te spelen met een Franse zangeres. Het was prachtig, prachtig, prachtig. En op een gegeven moment, na al die Franse chansons... waar iedereen luid voor applaudisseerde... was er ineens een Hollands liedje. En dat deed die Franse mevrouw zo verschrikkelijk goed dat toen ze dat uh, had gezongen, zo foutloos en accentloos... stond iedereen op om te applaudisseren... waarop ze vervolgens in het Nederlands ging bedanken... en ook in het Nederlands een heel verhaal ging afleggen. Dus we waren allemaal in de maling genomen. Echt op het verkeerde been gezet. Want het was gewoon Loes Luca, die we toen nog allemaal niet kenden. En wat bleek nou? Uh, vanaf dat moment begreep je pas wat er aan de hand is. Want alle, al het bedienend personeel waren allemaal acteurs... Dus vanaf dat moment uh, ont, ontspont zich een hele leuke avond... met allerlei verrassingen en dergelijke. Dus, nou, enig. Maar goed, waar kennen we haar nog meer van? Het klokhuis, ja, zuster, nee, zuster natuurlijk. En de nieuwe versie van het schaap met de vijf poten. Nou, het is natuurlijk een ras Rotterdamse... en dat is toch af en toe toch wel te horen als ze aan het praten is. Dan hoor je af en toe toch eventjes dat Rotterdamse tussendoor komen, als ze niet echt... Hoeft op te letten. Uh, ze heeft ook een Rembrandt Award uh, gekozen voor beste actrice. En uh, ja, nou, dat ze goed is, dat is natuurlijk buiten kijf. Dan hoorde u ook nog een nummer van Melina Mercuri. Uh, zij is een Griekse zangeres, actrice en politica geweest. Geweest, moet ik zeggen. Zij was destijds geboren in Athene op 18 oktober 1920. En ze is in New York inmiddels overleden op 6 maart 1994. Um, ja, dit, dit nummer dat is natuurlijk uh, in verschillende talen nagezongen. Het nummer dat ze zongen, zong. Ik ben nou eventjes uh, de titel kwijt van het nummer. Wat was dat nou? <laughs> uh, oh ja, Tapedia Tupire. Tapedia Tupire. Zo, dat was het nummer wat, wat we net van haar gedraaid hebben. En dat is ook in 1960 uh, bewerkt in Never on Sunday. En we hebben natuurlijk ook een uh, Nederlandse versie gehad. Waarom ben jij op zondag nooit vrij? Maar ik, ik, ergens in mijn hoofd staat dat dat van Ria Valk was... maar ik weet het dus niet meer zeker... Het kan ook een andere zangeres zijn geweest. Ik kon er even zo gauw niets over terugvinden. Nou, tot zover de artiest in het licht. Ik kijk even naar uh, Roy. Roy, heb jij nog een gezellig muziekje meegenomen? Nou ja, niet heel erg gezellig. Oh, niet maar gezellig. ik heb over het volgende liedje wel wat te vertellen. Nog heel even oh. kort. Um, ja, Afgelopen donderdag was ik er natuurlijk niet. Ik zou eigenlijk beginnen. Maar uh, ja, ik ben met druk agenda. Dat uh, ging dus eventjes... Uh, Want wat had je te doen? Nou, ik ging bij de televisiering uh, gala uh, werken. Ja. Uh, ik was stand-in, dus de cameraposities werden bepaald. En uh, daardoor kunnen ze beter uitzenden als ze live gaan. Ja. Dus um, niet dat ze, men, ze mij zien op tv, maar ik ben daarvoor dan tijdens de repetitie geweest. Ja, dan wordt er gewoon met levende mensen zeg maar, een ja. soort uh, doorloop gedaan... zodat iedere cameraman weet wanneer die... Uh, in ja, inderdaad, of Jan Smit, of... Ja. Uh, ja. Ja. Of wie dan ook. Ja. Um, maar um, de artiesten die optraden, die repeteerden daar wel. Dus Ronnie Flex en alle andere artiesten. Ja. Maar er werd ook een ode aan uh, Mies Bouwman gedaan. Okay. En dat was best wel een heel... Oh, dat uh, heb ik gezien trouwens. Ja. ja, dat Mies groot op het beeld kwam. En dat Ali B. een liedje uh, ging zingen. In de repetitie um, zong Ali B. ook. Ja. En toen had hij al een brok in de keel. Echt waar? Ja, hij ja. was gek op Mies ja, ja, hij ja. kon zo goed met haar vinden. Hij leerde ook heel veel van haar. Maar ook... Um in, uh, ja, in de muziek, maar ook in, uh, in het presenteren en zo. Daar heeft hij heel veel van haar geleerd. Ja. Er is ook al eerder een ode aan Mies geweest toen ze nog leefde. Ja. En um, toen ging het hele, de hele zaal plat op een uh, heel erg leuk liedje. Ja. En nu uh, ja, brachten ze dus een ode aan Mies... omdat ze natuurlijk afgelopen jaar is overleden. En uh, dat was het uh, volgende liedje die ik zo meteen ga draaien. Maar tijdens de live-uitzending ja. kwam die brok drie keer zo hard terug. En ging je helemaal stuk op tv. Ja, dat, en dat zag ik, ja. Daarmee wil ik maar zeggen dat het gewoon... Ja, dat het gewoon helemaal echt is. Want het, het was al tijdens de repetitie zo, zo, zo emotioneel en zo uh, ja. mooi. En dat bracht het liedje... Ja, iedereen kan vinden wat hij ervan vond. Ja. Maar het bracht het liedje wel heel erg mooi. En ik wil hem toch wel even laten horen op de radio. Nou, fijn. Goed. Waar ben jij nou? Van uh, Ali B. Het liefst zou ik elke dag... Kijken naar die mooie lach Kijken naar die mooie bruine ogen als het mag Het liefst zou ik elke week Luisteren hoe jij weer tot ons spreekt En in de avonturen, avonturen met ons deelt Waar ben jij nou? Waar ben jij nou? Ik mis jou Waar ben jij nou Waar ben jij nou Ik mis jou Het liefst zou ik nog een keer Zeggen dat ik jou waardeer. Vertellen hoe ik al die jaren van je heb geleerd. Het liefst zou ik elk jaar proosten op het leven met elkaar. Ik denk ik aan terwijl ik na een foto van je sta. Waar ben jij nou? Waar ben jij nou?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 Ooit begonnen als een simpel meisje met een droom Die per toeval is beland in de sterrendom. Maar het liefst in alle tijd onder de mensen komt Dat is nou precies wat je zo bijzonder maakt En waarom jij ons telkens weer met je woorden raakt Je bent onze koningin, ja dat hoor je vaak Maar ga er nou niet tegenin, het is een verloren zaak Waar ben jij nou? Waar ben jij nou? Ik mis jou Waar ben jij nou van uh, ja, Ali B. de ode aan uh, Mies Bouwman... tijdens de televisieringala? En uh, wij draaien hem graag nog eventjes zeker voor u. We gaan luisteren naar Van Velsen met Baby Get Higher. Bye. Met Dolly Tempierik. Erin. Hallo, ja, ik ben erin, ik ben erin. Ik was al aan het roepen. <lacht> ja, het nieuws. Is even kijken wat is er allemaal gebeurd. En hebben we een update? Ja, we hebben een klein updateje. Want uh, waar ik nog even op terug wil komen... in het Zandvoorts nieuwsblad uh, is er een stuk geschreven over de consternatie die afgelopen maandag is ontstaan op bijna alle social media. Oud-Zandvoorter en ondernemer Erik de Vlieger, die in het verleden regelmatig enkele scoops wereldkundig maakte, had een tweet geplaatst waaruit opgemaakt kon worden dat de gemeente Amsterdam 65 miljoen euro in circuit Zandvoort wilde investeren om een Grand Prix in Zandvoort mogelijk te maken. Nou, Heel veel mensen waren natuurlijk meteen dol enthousiast... en zagen vervlogen tijden meteen weer naderen. Maar voorlopig lijkt het allemaal een storm in een glas water. De gemeente Amsterdam meldde bij monden van burgemeester Femke Halsema al... dat hier totaal geen sprake van was. En ook Erik Weijers, de, uh, de directeur van circuit Zandvoort... was heel duidelijk tegenover de Zandvoortse courant... Hij vertelde desgevraagd dat hij daar eigenlijk niet op wilde reageren... en dat wat de vlieger heeft gezegd echt op persoonlijke titel is. Uh, de medewerkers van het circuit distingeren zich hiervan... van de uitlatingen die de vlieger heeft gedaan. En mocht er toch in de toekomst een Grand Prix in Zandvoort... weer te sprake komen... dan komt het circuit met officiële informatie naar buiten. Maar voorlopig is het nog niet zo ver... Goed, twee halemers van 21 jaar zijn dinsdagmiddag aangehouden omdat zij betrapt werden op dielen en het in bezit hebben van een flinke hoeveelheid drugs. De politie zag een auto rijden op de Kennedylaan in Haarlem en herkende de bijrijder als verdachte in drugszaken. Tijdens het volgen van de auto zagen de agenten dat een vermoedelijke klant drugs kreeg uit de auto. Bij controle bleek de bijrijder een opvallend grote bobbel bij zijn kruis te hebben. Nou, wat zat daar nou? Daar zat een zak drugs in zijn onderbroek. Daarin zaten 27 bolletjes cocaïne, 27 bolletjes heroïne... en twee brokken mogelijk crack, meldde politie. Ik weet nog wel, vroeger als, als jongens indruk willen maakten... dan hadden ze daar gewoon een rolpepermunt zitten of een... Of een sok, ja, zo'n opgerolde sok. Dan moet je daarvoor al die bolletjes cocaïne en zo gebruiken. Nou ja, goed. Het tweetal is in ieder geval uh, aangehouden... en uh, de politie heeft uiteraard de drugs in beslag genomen. Waar we even bij stil moeten gaan staan... nu het weer uh, ras uh, vroeger donkerder wordt... en s ochtends ook langer donker blijft dat de fietsverlichting op orde is. Hè? Want de aankomende periode gaat de politie... weer meerdere controlehouders op de fietsverlichting. Zonder licht ben je immers heel slecht zichtbaar... voor de overige verkeersdeelnemers. En ja, bedenk even dat een fietslichtje... niet zoveel kost als een bekeuring. Want zo'n bekeuring is al snel 55 euro. Dus zorg voor een goede verlichting op je fiets... en bespaar jezelf heel wat geld en narigheid. Volgens het Griffiebureau wordt in opdracht van het Openbaar Ministerie de beveiliging van het Haarlemse Stadhuis verder opgevoerd. Met ingang van vandaag is de personeelsingang aan de Jacobijnenstraat gesloten. Die werd tot dusver wel bewaakt, maar personeel kon wel door de deur naar binnen. Maar dat gaat nu dus niet meer en ook de fietsenstalling voor het personeel mag niet meer worden gebruikt. De ingang waar de burgemeester en de wethouders werken... wordt al enige tijd extra bewaakt. En het andere deel, waar de vergaderzalen en fractiekamers zijn... was tot vandaag vrij toegankelijk, maar dat gaat ook veranderen. Een elektronisch toegangssysteem moet voorkomen... dat onbevoegden er terecht kunnen. Wat een en ander betekent voor de openbare raadsvergadering... die voor vanavond op de agenda staat, is op dit moment nog niet bekend. Nou, dan wordt vandaag, en dat is al over uh, 2,5 uur... de nieuwe Duinwijkhal in Haarlem geopend door wethouder Merijn van Sport. De openingshandeling vindt plaats om kwart over vier vanmiddag. De realisatie van de nieuwe Duinwijkhal aan het badmintonpad... komt voort uit het project VMBO Vernieuwd. en Dat is een project waarbij het Sterrencollege is gerealiseerd. De bouw van de nieuwe hal is al on als onderdeel van het project gestart in september 2017. En na een bouwtijd van een jaar is de nieuwe Duinwijkhal nu dus klaar voor gebruik. Nou, uh, tot zover geloof ik. Ja, ja, het regionale nieuws, dat was het voor vandaag. Weer of geen weer? Zomer of hartje winter? Het Westkust-weerbericht luidt als volgt. Ja, er zijn vandaag wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Het blijft over het algemeen droog, maar wat licht gespetter is niet uitgesloten. Er waait een meest matige noordoostenwind... en de temperatuur stijgt vanmiddag naar ongeveer 16, 17 graden. Vanavond en de komende nacht zijn er opklaringen... en is er kans op nevel en mist. Het gaat afkoelen naar een graad of 7 Morgen hebben we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Het blijft droog en bij een zwakke noord- tot noordoostenwind... stijgt de temperatuur naar ongeveer 15 graden. In het weekend is en blijft het rustig herfstweer... met een afwisseling van wolkenvelden en zonneschijn. De wind is zwak en waait uit uiteenlopende richtingen... en de temperatuur stijgt naar 16 graden. Nou ja, na het weekend neemt de wisselvalligheid toe en de temperatuur wordt een fractie lager. Tot en met volgende week vrijdag is het zo'n 14, 15 graden. En daarna gaat het kwik verder onderuit naar ongeveer 11 graden. Ik wil er nog even niet aan denken, als je het niet erg vindt. Maar goed, ik ook dit niet. Was, nee, hè, gatsik, <laughs> Het is zo lekker dat zonnetje. Uh, maar dit was de weersvoorspelling volgens Rico Schreuder. Dat was het weer. Sinds ik jou heb leren kennen al Aan zoveel passie moest ik eerst mijn leven wennen Nu ben je bij me en je hoort hier in mijn leven Oh echt mijn liefste, ik wil alles aan je geven Sinds die dag vervul je al mijn wensen, er is niets moois. dus voor jou versie, hè, Dolly? Zeker weten. Zeker weten. Wie, wie heeft dit vertolkt, dan? Dit, uh, dit was Jamai. Jamai? Oh, dat was Jamai. Oh, dat had ik helemaal niet uh, eruit gehaald. Ik had helemaal zijn stem niet herkend, wat dat betreft. Nee, leuk, ja. hè? Leuk. Ja, ja, zeker. Ja, de, eigenlijk de officiële versie natuurlijk van Avicii, die uh, helaas de uh, afgelopen jaar is overleden. Ja. En uh, ja, wel een uh, hele mooie versie van, uh, van deze. Daar moest ik gisteren trouwens een beetje om lachen, want tenminste lachen, gniffelen, ik weet niet of mensen gezien hebben, maar gisteren was op het Jeugdjournaal... dat kijk ik altijd graag, want dat begrijp ik dan tenminste... maar op het Jeugdjournaal ging het over de werkdruk van de dj's... dat die zo vreselijk hoog ligt en dat de heleboel dj's het dus niet aankunnen. Zoals bijvoorbeeld dan een avici die zichzelf van kant heeft gemaakt... omdat hij de druk niet aankon... Dan denk ik, nou ja, goed, dan werk je toch ook gewoon wat minder. Dan koop je een wat minder dure auto. Maar goed, dat is misschien te simpel gedacht voor mij. Uh, en, en, en wat was het volgende item? Dat ging over uh, het festival Cinekids in Utrecht. En daar kon je dan uh, van alles gaan leren. En ook hoe je DJ kon worden. <lacht> ik denk dat je zegt wat we oh. <lacht> <lacht> Ik vond dat toch wel een beetje een sneuien-opeenvolging hoor. En, uh, nou ja, goed. Het zal wel aan mij liggen. <laughs> uh, mag ik ook een nummer draaien? Ja, tuurlijk. Ik kan het toch even niet laten hoor. Ik moet er eentje horen hoor. Lekker van Earth, Wind en Fire. Let's groove. Lekkerste muziek hoor je hier op CFM Zandvoort 106.9 FM. Wat zei je, Rolly? Zeg, als je het maar weet. Als je het maar weet. Ja, zo is dat. Nee, He? <laughs> hey, dat is leuk toch? Dat is, dat is het leuke van Zandvoort Luncht lunch ook. Je kan lekker alles door elkaar draaien in feite. En uh, alles smaken, hè? behalve hardrock mogen we geloof ik niet. <laughs> nee, nee, nee, nee. dat nee, gaat te nee. ver. En, en, en geen, uh, geen, geen, harde rap. geen harde rap. Ja. Nee, nee. nee, nee. nee. nee. Terwijl we net wel een klein stukje hip-hop hebben gedraaid, hè? Aan ja, maar dat was niet echt harde hip-hop. Nee, dat, dat was soft hip-hop. Ja. Hé, hey, ja. maar Dolly, wat me wel opvalt... <lacht> of, of, of. Soft hop. <lacht> Zonder hip, ja. Weet je wat me wel valt? Wat valt is jou dat, op, jongen? Dat jij steeds lange plaatjes... en dan gaan je nagels pijn. Ja, ik moet... Ik, ik, ik, jong, ik, het moet uit de lengte of de breedte. Ik heb maar een aantal uur in de dag. En straks moet ik die honden weer uit laten... boodschappen doen, eten gaan verzorgen... maar ik wil vanavond even een paar uurtjes weg, want... Vanavond is in de koepelgevangenis de laatste editie van Bach in de Baaiers met de viooldiva's. En daar komen vanavond alle mensen die tot nu toe hebben meegewerkt aan zo'n voorstelling, die komen ook. Dus dat wordt een hele bijzondere avond en daar wil ik dolgraag naartoe. Maar ik wil zo graag met gelakte nageltjes, weet je wel. En je zoekt iemand dus... die je hond had laat. Hè? Je zoekt ook iemand daar die je hond het laat. Nou, als dat zou kunnen, heel ah, graag. Want uh, ik, ik kan natuurlijk niet met netgelakte nageltjes... die drolletjes oprapen. Maar uh, ja, <lacht> met een knijpertje. <lacht> nee, dus ik dacht, weet je, ik ga gezellig... Roy, die draait alles en die doet alles. Ik hoef alleen te praten. Dus dan kan ik toch mooi mijn nageltjes doen in de tussentijd. Ah ja, joh. Dat is het nuttige met het aangename verenigen. Maar het komt er niet echt van. Want Roy moet er nog een beetje inkomen, hè, Roy? Ja, ja, ja. Maar dat ja, ja. geeft niks hoor, voor de, jongen. Weet je, ik zit al tien jaar bij die radio en ik was zo zenuwachtig voor deze uitzending. Ja, maar je hebt al een hele tijd uh, niks meer gedaan. Nee, dat is, al, dat is ook ja. wel waar, maar ja. dit is ook time, hè? Er dus luisteren een stuk minder uh, mensen. Wanneer? <laughs> nu. Minder mensen meer. Hoe bedoel je? Oh, meer, meer ik mensen. Ik zijn minder, maar ik bedoel meer. Oh, ik wou wel zeggen, meer of minder mensen? Je weet meer, het niet. Je weet meer, het niet. meer, meer. Wij willen meer, nee. meer, meer. Ja. Hey, wat ik wat ja. mij nog een beetje opviel. Me, me, je moet het, ik ik zou het even serieus houden. Ja, oh, ja het? Is, ja, moet je vooral um, doen, die voor het lunch. Ja, ja. ja, met jou vooral, hè? Ja. Kappie en kopie. Gaat u uh. ja. Ja. Um, ja. Nou, wat mij opviel in Medialand laatst, was uh, dat uh, Andrea Bocelli weer een uh, liedje heeft uitgebracht. O, oh, is dit, dat zo? En dit keer met zijn zoon. Met zijn zoon? Hij heeft heel veel duetten uitgebracht. Ook met Marco Bozzato en ja. met allerlei andere grootheden. Ja. En nu ook met zijn zoon. Maar ik denk dat die, ik ook maar eens een nummer ga uitbrengen met mijn dochter. Ja, dat wie weet. Ja, leuk toch? Ja. Maar ja. Uh, wat ik wilde zeggen, ik downloadde ja. dus dat liedje. Ja. En weet je hoeveel liedjes er opeens in mijn computer stonden? Ik heb geen idee. Tien versies van het liedje. Oh? En, en wat voor liedje is dat dan? Nou, dat gaan we zo draaien natuurlijk. Oh, je gaat het maar, draaien? Maar in het Frans, in het in Russisch... Het, oh, dat Ru is in al in alle talen al verschillend. Ja, in het Russisch en in het, uh, in het Duits, in het Engels... In het, uh, Chinees? En, en nog drie versies in het Frans. Chinees? En natuurlijk Italiaans. Nee, dat dan niet. Nee, Chinees. Nee, Oh, jammer. Dat laat me nou wel leuk gelukken. Dus jij mag kiezen, Dolly. De Engelse Welleke versie of de... Italiaans, ja, Italiaans, natuurlijk. Dat dacht ik Andrea al. Bocelli moet in het Italiaans, ja. Natuurlijk nou, lekker draaien. Nou, zet hem maar op, ik ben benieuwd. Ja. Dietro una fine un inizio c'è già, ci metto il cuore, il resto verrà perché la vita sorride a chi credeva, resta per sempre al mio fianco e vedrai che un giorno in me ti riconoscerai, saprò strapparti un sorriso perché t'accorgerai che somiglio. Proprio a te seguimi abbraccia.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 Segui, ascoltami, seguimi, abbracciami, seguimi finché. weet je wat lekker is, uh, Dolly? Nou, wat vind ik dat is als je, lekker? Als je lekker in bed ligt en ja. dat je dan dit nummer aanzet. Ja. En eigenlijk ja. allemaal afspeelt tegelijk. In ja. het Russisch, Frans. <kijen> het is zo relaxed. Vind je dat niet erg druk in je slaapkamer dan? Nee, ik, ik oh, vind het heerlijk. Al die talen? Al die talen, ja. dan leer je Ik vind één taal in mijn slaapkamer meer dan genoeg. <kijen> Ja, ja. Ja, ja. Hey, zullen we eens even wat vrouwelijks doen? Want ik vond dat het een mooi nummer, maar wel heel zwaar. Heel zwaar. Ik heb een leuk nummer over een ezel uit Den Haag. Nou, gezellig. Luister. Lekker zeg. Ik ben geen ezel zoals jij. Is dit een onderij? Ik heb niet ezel zoals jij. Ik wij meer als jij. Oké, mensen. Die komt hier aan, de cursus haaks van de Regers We beginnen met de A ah oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Ik ben geen jij, oh, oh, oh, oh, oh, oh, de E, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, <Gelach> dan niks. wat is het dan? Oh ja, ga ze ja. Kom op. Ik ben bijna van geschiedenis. Net genoeg van biologie uh -huh. ja. Vraag mij niet wat wiskunde is, maar eindelijk nee. zeg geen drie. Ben in de liefde, de professor? Zo ook. Ben, ben een bed waar je niet. Studeren vind ik best hoor, maar afstuderen wil ik niet. Nee, natuurlijk niet. Maar meer dan al, wat dan een bed dan? Ben voor wiskundige zak. Maar ik doe ik steeds beter. Ja, de liefde is mijn vak. Gewiskundig en volleerd. Ja, volledig onderlegd. Met het. veel plezier. Ja, Heel veel waarheid. <lacht> veel geluk. En soms een beetje pech. Ja, Donnie, we zitten op het einde van dit, deze gezellige uitzending. Nou, ik vind het wel een leuk nummer om eruit te vliegen, toch? Zullen we het gewoon altijd als, als einde doen? Ik ben geen ezel zoals jij. <laughs> Boricito como tu was dat vroeger, hè, van Perret. Yes. Dankjewel, uh, ja. dankjewel, Dolly, voor deze gezellige uitzending voor de eerste keer. Nou, jij ook. Bedankt. En ik dank natuurlijk vooral alle luisteraars... die weer op ons afgestemd hebben en bij ons zijn gebleven. Want zonder jullie zijn we nergens. Tot Do -do -do. gauw weer. Ja. Tot zover het ritme van ZFM. Oh, oh, oh, oh.